Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. En voor love's sake, each mistake. Oh, you forgave. En zoom, both of us learn to trust. Niet run away. It was no time to play. We build it, up, build it up, and build it up, and build it up, and now it's solid, solid. solid.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 TV.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 Ja. ...veranderd en dan moeten we ze... Uh, ...om te overwinnen dus zelf. Oké, okay, dus dat heb je gedaan. Heb je nog ja. meer? Want uh, elke dag stond... ...in een ander thema, ja. hè? Ja, ja, ja, bijvoorbeeld de uh, sportieve zondag. Ik weet dat je trouwens heel sportief bent, hè? Ja. Wat doe je zoal aan sport? Uh, karate, zwemles. Uh, ik doe... Uh, ...volgens mij ook scouting. Oh ja, scouting. Ja. En de rest niet. De, ik ben maar goed, er zijn toch drie verschillende... ...sporten. De, de, ja.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 Goed, je ja, hebt dus uh, bij de Lachende Zeerover ben je geweest. Uh, heb je nog meer uh, evenementen bezocht? Ja, ik heb ook maskers gemaakt. Ik heb uh, met mijn beste vriendin had ik. Uh, was, uh, was ik bij 3D printen gingen we doen en dan en we hadden we een. Uh, hm. Volgens mij, eh. Uh, ik weet niet meer echt meer, maar.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 Dankjewel Gaia, inderdaad uh, de kinderburgemeester van dit jaar. Plaatje voor jou. Een hele prestatie hoor, van uh, Gaia. De hele week de burgemeester van Sanfoort, uh, Albert Jan. Ja, dus, uh, ja, dat is een prestatie. Het was toch wel een beetje aan te zien, hè? het was, was een beetje moe. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je de Gaia speciaal even voor Gaia gedraaid. Ja, zo dadelijk het uh, CFM bericht Maar eerst nog even wat muziek.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 En tot slot dinsdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon... maar is er ook een buienkans. De temperatuur steeg naar een graad of zes... en er waait een zwakke tot matige van noord naar zuid draaiende wind. Al dus Rico Schreuder. Nou, je deed weer goed hoor, Albert-Jan. Maar ik ben toch blij dat binnenkort Lex van de Hoorden weer terugkomt. Ja, anders ik nog wil. een paar weken En dan is uh, onze eigen weerman uh, Lex en weer. En het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl en hier zijn de voortops. Uh, Albert-Jan. Rudolf yes, de kok die gaat stoppen bij uh, 24 Kitchen. Meen je niet? Ja, echt waar. Rudolf van Veen uh, stopt met 24 Kitchen. Uh, waarom dat dan? Ja, een ja, conflict met uh, Fox, hè, de Senderhouder. Maar gelukkig hebben wij ons eigen Rudolf nog, Hans Wassenaar. <tie> met het, uh, ja, het recept elke week tussen 5 en 7 op vrijdag. in God James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 a ghost Ik deed lekker mee met deze zingel van Adam Lambert. We de Ghost Town. En dat vanaf de tolweg Tina, Zandvoort. Een goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Bijna acht minuten over half drie. We hebben het Zandvoorts nieuws in het kort voor je. Ja, allereerst even naar aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen donderdag. publiceerde de Zandvoortse courant op de vrijdag het volgende.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 Oké, okay, 22 maart en 21 maart, uh, dan gaat dat waarschijnlijk gebeuren, hè? 17 miljoen uh, Nederlanders hebben we dan. Ja, de voorspelling is dat, uh, dat 21 maart gaat plaatsvinden. En 15 miljoen mensen hadden we vele jaren geleden. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan.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 you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 deze shaggy, enorm populair. En hij is weer helemaal terug, hè, in die parades. Ditmaal met de single I Need, I need Your Love. ZFM, ja, de dus zaterdagmiddag, met vandaag ook race nieuws. ZFM, race radio, pit report. report. Ja, want er wordt weer uitgebreid gereisd op het circuitpark en We schakelen even live over naar het circuit, naar uh, Willem van Denzen. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, vanaf uh, Circuit circuitpark Zandvoort. Uh,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 Ronald Norin uh, met zijn uh, jonge zoon uh, Mika van uh, nou, ik denk inmiddels 16 jaar. Die ook nog uh, kans maken op het kampioenschap. Nou, inmiddels is uh, Tischner, de Duitser, die kunnen we schrappen als uh, zijnde en toekomstig kampioen. Want hij is uitgevallen uh, inmiddels. Dus die gaat dat niet meer uh, goed maken. De puntenachterstand uh, van drie punten op uh, Sebastian Blegemold. Sebastian Blegemold die versterking uh, heeft van te rijden met de tweeën. Die heeft zijn broer... Uh,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 Mike Verschuur, Harry Kolen uh, en Erik uh, Van Loon. Van Loon, uh, ook een deelnemer aan uh, Dakar al uh, jarenlang. Een van de Nederlandse toppers in uh, Dakar. En die zoekt nu ook hier op zo'n voor het uh, asfalt op. Dat doen ze met een uh, Renault RS01. Dat uh, zijn echte sportwagens ja. waarmee Europees uh, gereisd wordt. En die ligt aan de leiding Rian. Want ik geloof dat ze een voorsprong hebben van drie, of inmiddels vier. Uh, Ronde op, degene op de tweede plaats, dat is de team van Corahuzer uh, uh, die onderweg zijn in hun Lotus. Zo, dat is een uh, riante voorsprong, uh, inderdaad uh, Willem. Nou, is uh, ja. uh, afgelopen week het circuit uitgebreid in het uh, landelijke nieuws geweest. Merk je ook dat de publieke belangstelling meteen uh, toegenomen is voor uh, de, race, de race van vandaag? Nee, ik denk niet dat uh, die publiciteit zijn weerslag heeft gehad op het Winterkampioenswap. Uh, Winterkampioenswap, Winterkamp eigenlijk uh, ja, een uh, onder onsje uh, van uh, Nederlandse autosporters met af en toe een ons optreden. En, uh, ja, dat is niet dé publiekstrekker, maar het is weer een evenement uh, voor de rijders om toch een beetje uh, het ritme van de snelheid uh, te kunnen bouwen met het oog op het uh, komende seizoen. Ja, de race is dus een half uur later gestart vanwege ijs, uh, ijs op de baan. Nou begrijp ik ja, ja. eindelijk dat Facebook bericht. Was je in de pits of niet, toch? Ja, was in, was in de pits. Ja, ja. Daar. Het is eigenlijk op het circuit Zandvoort de koudste plek. Daar komt ook het laatste, het zonnetje. En uh, ja daar lagen nog wat uh, ijsplaten ja, en die moesten toch echt uh, verwijderd uh, worden. Ja, ik denk ze hebben een nieuw evenement daar op het circuit ofzo, uh, ijsracen. Nee, ja, nee, want nee, ik zag dat bericht op uh, Facebook vanmorgen. En ik denk, nou ja, leuk. Leuk. Ja, ja nou, zou wel leuk zijn, <laughs> ijsrecen, maar niet op het circuit Park Zandvoort. <laughs> Oké okay, Willem, dankjewel voor uh, dit moment en straks komen we weer bij je terug.